Beste aanwezigen, de komende minuten zal ik het hebben over de jaarrekening. Eerst en vooral is de jaarrekening de rapportage en totalen van de financiële feiten aan het einde van een boekjaar. Nu, wat zit er allemaal in de jaarrekening? De balans, een verlies- of winstrekening en soms uh, enkele toelichtingen hierop. Uh, ook uh, moet dit jaarlijks ingediend worden volgens een schema. Dus uh, de layout en zo verder uh, is een vaste structuur. Uh, het doel van de jaarrekening is. Uh, uh, ja, dus de jaarrekening haalt als uitgangspunt voor de aangifte van noodzaakbelasting. En verder is de jaarrekening ook een vorm van informatieverstrekking naar diverse partijen, zoals bijvoorbeeld uh, de aandeelhouders, uh, de schuldeisers, banken, of uh, potentiële overnemers. Uh, nu ja, wie is allemaal verplicht om deze jaarrekening in te dienen? Uh, dit zijn uh, de beperkte vernootschappen. Uh, de meeste vernootschappen die onder deze verplichting vallen zijn de naamloze vernootschappen. De besloten vernootschap uh, met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vernootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vernootschap op aandelen. Uh, maar ook uh, uh, valt uh, de grote V2 uh, onder deze verplichting. En uh, een grote V2 moet uh, aan deze criteria voldoen. Uh, als ze uh, een van de volgende criteria overtreedt, dan is ze uh, een grote V2. Dit is als ze uh, gemiddeld, een gemiddelde perso personeelsbestand heeft van vijf waarnemers. Of als ze uh, een totaal aan ontvangsten van 250.000 euro heeft, exclusief btw. En of als ze uh, een balans totaal van 1 miljoen euro heeft. Uh, de inhoud van de jaarrekening, dat heb ik al uh, gezegd. Uh, eerst en vooral de balans. Uh, hierin zitten de bezittingen of activa en ook de schelden of uh, passiva genoemd. Uh, dit is een uh, momentopname op het einde van, de, van het boekjaar. Uh, ook de resultatenrekening uh, is uh, erbij. Uh, hier, kan je zien, hier kan je de opbrengsten en de kosten zien en dan kan je besluiten of je, je winst of uh, verlies heeft. En uh, bij een winst uh, kun je deze uitkeren en aandeelhouders of uh, aan het eigen vermogen aan de passieve kant dus uh, hier zie je een voorbeeldje van uh, de balans dus uh, ja dus de kosten en uh, de winst en hier zie je de de re, uh, resultaatregeling ja. dus uh, de activa en de passieve kant en ja. <lacht> uh, uh, soms is er ook een kastroomoverzicht in. Maar uh, deze is niet verplicht. Uh, dit wordt ook uh, cashflow statement genoemd. Uh, het bevat wel uh, nette gegevens. Uh, zoals: um, ja, het geeft weer waarvan uh, de inkomsten komen. En wat er met het geld is gebeurd. Dus in welke mate is het. Uh, weer uit te geven aan investeringen of aan terugbetalingen van leningen of gespaard op de rekening. Uh, en ook is er het uh, verslag van de commissaris. Uh, deze is verplicht bij de grote ondernemingen, uh, grote ondernemingen is uh, ook uh, aan enkele criteria uh, verbonden. Uh, deze zijn die, en als je aan deze criteria ook een van de vonden overschrijdt. Uh, dan ben je ook een uh, grote onderneming uh, deze is bij uh, als je 50 personeelsleden uh, hebt of uh, bij een jaaromzet van 7,3 miljard euro exclusief btw of bij een balans totaal van 3,65 miljoen euro uh, ook als je meer dan 100 uh, werknemers hebt uh, dan ben je direct al een grote onderneming en uh, dus uh, de commissaris, uh, of uh, ook genoemd de revisor of auditor, uh, onderzoekt dus de, de jaarrekening en kijkt na of deze jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld weergeeft. En hij schrijft dus zijn conclusies neer uh, in dit uh, commissarisverslag. <coughs> uh, hoe wordt de jaarrekening neergelegd? Wel, uh, ze wordt eerst en vooral. Uh, neergelegd aan de Nationale Bank van België. en Dit kan, dit kan op twee manieren, op papier en via internet. Uh, via internet uh, is het een speciaal bestand, namelijk uh, een XBRL-bestand. Uh, de schreven is het een um, Extensible Business Reporting Language. Uh, minder dan 10% van alle aanheftes, van alle jaarrekeningen. Ja, um, is uh, minder dan 10% op papier, omdat uh, op papier uh, zijn er meer uh, nadelen verbonden dan op internet, want uh, er zijn hogere neerleggingskosten uh, aan verbonden. Uh, en uh, er zijn ook uh, geen online controles uh, uh, op papier. De neerleggingskosten uh, zijn 60,5 euro duurder dan bij een elektronische neerlegging. En bij deze online controles uh, wil ik bedoelen dat uh, de controles uh, op papier uh, De controles worden door de Nationale Bank uh, gebeurd, gebeuren pas na de neerlegging en op het internet worden ze in al, eigenlijk al direct uh, uh, gecontroleerd dus uh, moesten, mochten er nog fouten zijn uh, na de controle op het papier uh, moet de onderneming dan een verbeterde versie neerleggen en als ze vol bijkomende uh, kosten neerleggen ook, ziezo. Uh, uh, dit was mijn uh, presentatie over de jaarrekening. Uh, Dank u wel voor uw aandacht.